Met het NOS -journaal. De Tweede Kamer vindt dat een therapie onderdrukken niet meer moet worden vergoed. Therapie wordt aangeboden door de organisatie Different, die zich richt op christelijke homo's. VVD, PVDA, D66 en GroenLinks willen dat er een eind aan wordt gemaakt aan de vergoeding door zorgverzekeraars. Inspectie voor de gezondheidszorg gaat onderzoek doen naar Different en raadt huisartsen af om de therapie mee te werken. In Italië hebben reddingswerkers met explosieven gaten geslagen in de gekapseisde de Cosa Concordia. Op die manier hopen ze makkelijker bij eventuele overlevenden in het koerschip te komen. Er wordt gezocht naar 29 vermisten en dat aantal werd gisteravond bekend gemaakt. Eerder werd uitgegaan van 16 vermisten. Volgens de kustwacht bestaat er nog een sprankje op dat er nog mensen levend in het schip worden gevonden. Minister Van Bijsterveld sluit vandaag een akkoord met de basisscholen. Ze zetten hun handtekening onder prestatieafspraken. Er staan bijvoorbeeld afspraken in over professionalisering van leraren. Er komt meer aandacht voor talen en rekenen en voor hoogbegaafde leerlaar, leerlingen. Het kabinet trekt er de komende tijd 600 miljoen voor uit. Minister Van Bijsteveld benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs in de eerste plaats bij de scholen ligt. Maar ze wil hem wel kunnen beoordelen op de resultaten. Volgend jaar komt er een eerste evaluatie. Volgens Van Bijsterveld is dit een beter systeem dan afspraken met individuele scholen. Duitsland telt steeds meer wolven. De populatie is in een jaar tijd verdubbeld. Er zijn er nu bijna 120. Hoofdieren komen vooral voor in het oosten van Duitsland, maar vorig jaar zijn er ook een paar gezien in de staat Nedersaxe in het westen. Veel veehouders zijn niet blij met de groeiende wolvenpopulatie. Regelmatig worden er schapen en ander vee aangevallen. De wolf is in Duitsland beschermd en mag niet worden bejaagd. Het weer, zonnig, het wordt ongeveer 3 graden in het binnenland en 5 in de kustgebieden. Morgen begint de dag met redelijk wat zon, maar in de loop van de ochtend raakt het bewolkt en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan geen files, ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A28 Zwolle Groningen tussen Assen Zuid en Knopend Julianaplein en de A44 Amsterdam Den Haag tussen Knopend Burgerveen en Wassenaar.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 Ja, ze ah.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 Looking back, it chills me to the bone I knew there was something wrong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 some